Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de druk op Rusland... moet worden opgevoerd, bijvoorbeeld met sancties. Zelensky sprak vanmiddag met Europese leiders over een staat het vuren. Poetin rekt tijd en liegt tegen iedereen, zegt Zelensky. Een eventuele wapenstilstand is volgens hem beter te handhaven... met Europese militairen op de grond in Oekraïne... en met de VS als vangnet. Daarover moeten zo snel mogelijk toezeggingen worden gedaan... vindt de Oekraïense president... Bij een Israëlische luchtaanval in het noorden van de Gaza-strook zijn zeker negen mensen omgekomen. Onder de doden zijn twee journalisten, melden artsen aan persbureau Reuters. De slachtoffers werkten voor een Britse liefdadigheidsorganisatie voor moslims. Ze zaten in een auto die bij de aanval werd geraakt. Het Israëlse leger zegt dat twee terroristen het doelwit waren van de aanval. Tienduizenden mensen demonstreren in Belgrado tegen de Servische regering. protest groeit nog, er worden honderdduizend demonstranten verwacht. Ze eisen dat president Fucic verantwoordelijkheid neemt voor de dood van vijftien mensen vorig jaar. Ze kwamen om toen een gebouw deels instortte. Bij een demonstratie in Den Haag is vanmiddag kort gevochten. Mensen demonstreren bij het internationaal strafhof tegen geweldsuitbarstingen in Syrië. Alawieten en christenen worden daar onder andere het slachtoffer van. Schaatser Joep Wennemars heeft verrassend de wereldtitel gepakt op de 1000 meter op de WK-afstanden. De 22-jarige Wennemars reed in het Noorse Hamar een baanrecord. Jenning de Bo werd tweede. De Amerikaanse topfavoriet Jordan Stoltz pakte het brons. Bij de vrouwen lukt het Utah Leerdam niet om het goud te bemachtigen op de 1000 meter. Ze eindigt als derde achter Femke Kok die zilver pakte. Dan het weer, vooral in het noorden en westen zon. Het is een graad of 7, maar het voelt kouder aan. Vannacht koelt het behoorlijk af tot min 5 graden. En op morgen een zonnige dag, en dan wordt het 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg...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 Seem no stop coming Work and work Keep those bags and machines humming Work and work My fingers to the bone Work people working. Summer, sometimes if you We ja, draaien vandaag heel veel gouden oude muziek. Met name uit de jaren 60 en zo nu en dan uit de jaren 70. En dan, ja, de meeste platen klinken heel erg oud. Niet dat er een kraakje overheen zit, maar wel uh, die oude sound... Hè, van een beetje richting de Beatles uh, en dergelijke. En uh, allemaal wat we al gedraaid hebben. Mama's en de papa's, uh, noem ze allemaal maar op. Maar dan heb je ook uh, deze platen die je best uh, mag draaien... in een uh, gouden oude show... Uh, de voort op zaterdag, de Golden Oldies. Want uh, dit is de plaat uit 76 en het klinkt toch weer wat jonger uh, dan Richard. Ja, zeker. Rossos en de Carwas aan het begin van het derde uur. En wat gaan we in het derde uur allemaal doen? Nou, we hebben uh, in ieder geval voetballen en zo. we gaan uh, Piet Pijper weer, uh, weer bellen op uh, Duintjesveld. Ze staan uh, 1-0 voor. En uh, nou, ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het daarmee gaat. Dan hebben we nog Pit Report van Rendel Lawson... Dan hebben we nog het Dier van de Week. En uh, Fred, die komt onze uitzending binnenrobbelen, want die gaat om vijf uur uh, verder. En misschien nog leuk om te melden, op dat uh, morgenavond om acht uur. Uh, hebben, ze een, uh, hebben we weer een programma in gesprek met. En dat is van uh, Benno. Ja? Uh, Jij wel, uh, wel bekend. Zeker, we hebben hem uh, in het uh, eerste uur gehoord natuurlijk. in gesprek met Hans van Klink. Ja. En hij heeft uh, mij uh, geïnterviewd. Oh, wauw! Ja. En dat gaat over uh, echt uh, waar ben je geboren, waar woon je. Nou, ik heb ook een boek geschreven. Ik heb er inmiddels twee geschreven trouwens. En allemaal dat soort dingen komt allemaal aan uh, bod. Dus mocht mensen daar geïnteresseerd in zijn... dan kunnen ze morgenavond om acht uur afstemmen op CFM. En dat programma duurt tot uh, middernacht? Tot tien uur. Of niet? Tot tien uur. Oh, tot tien uur. Dan ja. al klaar? In twee uurtjes? Ja, dat is uh, dat, uh, zoveel had ik nodig ja. Oké, okay. nou maar mooi. Uh, morgenavond dus... Uh, in gesprek met Richard Buitenhek. Yeah. En dat allemaal verzorgd door collega Benno Veugen. Luister en stem af morgenavond vanaf 8 uur tot 10 uur. We hadden het net over de Beatles. Nou, hier zijn ze dan met uh, Heerkomst de San... als we kijken naar het weer van volgende week. Ja Piet, ik uh, probeer met de muziek uh, een beetje zon te brengen op uh, Duitsersveld. In ieder geval wat betreft uh, de koude Noordoostenwind natuurlijk. Hè? Daar hebben we het dan ja, over. Nou, ik, ik, ik moet je bekennen, we hebben hier een stekkie. En ik zit hier met uh, jullie uh, schrijvende collega Jaap. Ja. En, en wij hoorde, hier, hier kwam ze Sun van de Eagles, begreep ik. Beatles, uh, Beatles, Beatles. ja. Beatles, ja. Z ja. En, zeker. En, en, inderdaad, inderdaad is het zonnieke doorgekomen. Te kijk, het je bent, helpt gewoon. Je bent een beetje, jij bent voor je oude uh, luisteraars, bij je aan het draaien. Ja, klopt. Ik heb echt al uh, allemaal gauwe oude vandaag. Gauwe oude, helemaal ah. mooi, helemaal mooi. Mooi. lekker. Ja, dan de, de, en, uh, de tweede helft uh, nog steeds, uh, 1-0-piet. We zijn er nu wacht bezig. bezig. het is nog steeds 8-0. Het is een beetje aftasten en... 0-0 of 1-0 bedoel ik. Maar het is, uh, is dus bijna nog niet veel te melden en we hebben nog geen wissels. En uh, nogmaals, het zit, we zitten hier nu echt heel lekker. En uh, ik, ik denk dat ik het even hier bij laat en straks als ik wat melden heb. Uh, ja, zo meteen. In ieder geval, uh, ik verwachten. daar gaat Jesse eraan. Een beetje rommelig, een kegelt er neer. Maar ook dat schiet niet op. Nee, de we is afgeslagen laten we het even hier bij houden en dan kom ik zo gouder in als we hebben uh, het. Wat, wat Helemaal goed. En anders pakken we even een half vijf uh, nog een keertje op, Piet. Oké. Okay. Oké, okay, tot okay. zo. Hoi. Bye. De hele middag bij uh, CFM terug naar de jaren 60 en 70. En onder meer ook uh, deze die we voor je draaiden. De Birds en Mr. Tamboury Man. CFM Race Radio. Pit Report. Report. Yes, yes, yes. En uh, van die muziek. Ja, daar houdt er een los. En, uh, Vast en zeker wel van Rendel, toch? Ja, is wel, mijn, is wel mijn tijd, hè? Ja, dat dacht, dat, dat, dat dacht ik meteen aan. denk of de jeugd eruit, maar dat was wel onze tijd. Ja, zeker. Nee, ik vind het ook lekker, hoor. En ik ben nog heel jeugdig, natuurlijk. Oh, dus, uh... oké. Okay. Dat is helemaal goed. helemaal goed. Ja, Rendel, ja, goedemiddag. Nou, we zijn weer gestart, hè? Eindelijk, gelukkig. Was het lekker of niet lekker? Ja, het was heel lekker. Alleen een beetje lekker vroeg, maar uh, dat hadden we er zeker voor over. Nou, nou, ik ben door mijn rug gegaan, dus ik heb de, half de helft gemist. Oh! <laughs> dus dat was een beetje. Ik had dus heel slecht gedacht, slecht slapen. Dus het was allemaal een beetje. Ik heb het allemaal mee. later gewoon even bekeken. Uh, dus uh, ik nee, ik zat niet live dit keer. Want uh, ik, ik heb maar. Laat het zo zeggen, de oog viel constant dicht. Laten we het aanbod bouwen. Oké, okay, oké. Okay. Hey, maar hoe gaat het nou een beetje Verder? Ja, ik ben gewoon lekker op kantoor aan het werken. Ik ben druk bezig met. Uh, ook allemaal autosportbenodigdheden. Natuurlijk, wij beginnen ook over een maand. Ja, jongens. Uh, het seizoen is begonnen. En de kop. Erop, we maar zeggen. Ja, we ga, we gaan los. We gaan helemaal los. Ja, het was natuurlijk uiteindelijk wel ja, een bekeken kwalificatie natuurlijk voor McLaren. Als je kijkt hoe ver ze voor op de rest vooruit zijn. Je praat maar over uh, viertiende. Maar jongens, viertiende, ik heb het vaak gezegd in Formule 1, is heel veel. <laughs> is echt heel veel. En uh, dus ja, ik denk als er morgen, uh, of ja, vannacht dan, vannacht helemaal niks geks gebeurt. Geen regen, geen toestand, dat soort dingen, dat we een uh, ja, serieus saaie wedstrijd gaan krijgen. Dat ja, dan wel, wel maar... ja, uh, verwacht er toch wel regen daar? Uh. Ik verwacht uh, heel veel spektakel. Uh, en uh, ik verwacht bij de sta stad voornamelijk heel veel spektakel. Want we weten, Noors die heeft die pool natuurlijk. Uh, en dat past maar helemaal niks. Hè. Je praat over 84.000. Het is een... Uh, maar Piastri, die wil natuurlijk daar absoluut winnen. En Noors is absoluut geen... Hele beste starter. Dus uh, dat kan in de eerste bocht nog best wel eens rommel gaan worden. Zullen we daar Ja, zeker weten. En Piastri die, uh, die is ook uh, van plan wereldkampioen uh, te worden, wat ik begrepen heb. Nou ja, uh, ik geef hem meer kans als Norris. Uh, Norris, uh, als de druk op de keten komt, heel erg op de keten komt... vind ik dat hij toch vaak wel heel veel fouten maakt. En die Piastri is echt een hele coole kikker. En hij heeft natuurlijk wel hetzelfde autootje. Dus uh, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zet Piastri op het ogenblik hoog in. Zeker omdat hij natuurlijk ook een contractverlening heeft, nu nu gekregen. Voor meerdere jaren. Dan, uh, dan Norris op de wereldtitel. Oké. Okay. Uh, hou die jongen maar in de gaten. Oké, oké. Okay, okay. Ik zou er met de uh, pools uh, rekening mee houden. <laughs> ja, dat is ik... ja, nou ja, maar uh, ja, wat, uh, wat dacht je bijvoorbeeld van uh, de Williams? Uh, hoe die ervoor staan? Mooi, hè? Nou ja, die wagen is dus uiteindelijk gewoon echt snel. En Albon die gewoon voor de Ferrari's eindigt op een zesde plek. Ja, uh, wat ik wel heel graag van, van Albon vind... Hij kan dus met de druk over uh, uh, uh, omgaan. Want ja, uiteindelijk wordt toch wel Carl Sainz uit het machtige Ferrari gehaald. En die wordt eigenlijk een beetje neergegooid. Hij heeft geen andere kansen meer ook. Want andere teams wilden hem echt gewoon niet hebben. Bij uh, Williams. En dan denk je nou, Albon, jij gaat er helemaal aan. Want Sainz is natuurlijk echt gewoon, onze een toprijder. Hè? Uh, ik, ik, ik, ik gooi hem echt in de top 5 van de rijden. dan de grond rijden. Ja, dan zeg ik, uh, je gaat er helemaal aan Albon. Maar nee, uh, hij staat zesde. Sainz staat tiende. Zeker weten, maar ook een mooie ja. prestatie nog met de Williams. Ja, absoluut, maar wel gewoon drie tiende van zijn, van zijn tiendgenootje af. Ja? Dat is echt, echt heel veel. Ja. Dus ja, ik zeg dan, Carlos, werk aan de winkel, joh. Want die Albon, die heeft toch gedacht, zoek het even lekker uit. Ik, ik heb er lekker twee van die rode vrij tussen en nog een alpientje. Ja, mij ga je gewoon voor de eerste paar ronden niet zien. Nee, nee, het nee. Ophouden. Ja, ah. zeker weten. Ja, ik vind het prachtig. Ja, en ik vind het grootste, echt het grootste verrassing dit weekend vind ik toch eind, uiteindelijk wel de racingboos. Zowel Atje, zowel Atja, als Tsunoda. Hoe kom op hè, eh, gewoon vuilen. Ja, kijk eens wat erachter staat. Ja, maar ik, ik zat al te denken: Tsunoda die wil niet eens meer naar Red Bull, denk ik. Uh, inmiddels. Ah, ja, ik uh, weet niet, uh, als hij een goede start heeft. En uh, hij heeft laten zien, in de training, dat de pace uh, van dat uh, racebootje er wel is. En die was beter dan uh, uh, verstappen met zijn Red Bull. Uh, dat dat bedoel ik. Dus uh, joh, ik, ik, ik ga helemaal blauw liggen als die gewoon uh, die, die, die stappen voorbij rijdt. En dan gaan er wel harde woorden gesproken worden in een het hele, een hele Red Bull verhaal hoor. Het zou zomaar kunnen gebeuren. En uh, ja, wat is er nou met uh, de tweede Red Bull? Zijn uh, die, die mensen nou echt uh, veel slechter dan uh, Max? Of is er ja. wat aan de hand met die tweede auto? Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb altijd wel een beetje gezegd van... Uh, Checker was niet een hele slechte coureur, maar... Uh, kon kennelijk niet met die druk omgaan... en uh, verstappen uh, overplasten hem in alle kanten. Lawson is geen megatalent. Maar, uh, uh, absoluut niet. Maar hij is ook geen slechte jongen. Die heeft in GP2 toch mooie dingen laten zien. Maar nou, hier is hier wel serieus overplast... als hij in Q1 er al uitgaat. hij staat 18e. Uh, nee, uh, niet oké. Okay. Echt gewoon niet oké. Okay. Uh, dus uh, ja, die heeft, uh, uh, hij heeft wel gezegd... Hè? Ik, ga niet, ik ga van mezelf niet verwachten dat ik uh, in de buurt van Max kan komen... de eerste wedstrijden. Nou, stop dan maar met racen. Als je die gedachtegang hebt... moet je gewoon gelijk stoppen. Klaar. Ja, ja, ja. Weet je? Maar dat had ik ook een beetje met Hamilton toen uh, naar, naar afloop van de, wedstrijd, of, uh, de kwalificatie... die dan zegt... nou, ik vind het toch wel heel erg goed... dat ik in de buurt van Leclerc kan staan. Nou, als dat vuur eruit is, dat je, zegt, je moet gewoon zeggen... verdomme, ja, dat mogen ze niet meer, ze mogen niet meer vloeken. Maar ik zou zeggen, jongens, ik sta achter Leclerc, gewoon niet goed. Dan heb je het vuur in je schenen zitten. En nu vind ik wel een beetje dat die SUV zegt van... nou, nou, nou, nou, ja, ik sta erachter, maar ik ben toch wel heel tevreden. Uh, dan is het vuur eruit. Het ja. maar eruit. Ja, en dan ga je ook merken, nog, ook bij Red Bull... Dat, uh, dat ze nog meer aan de auto van uh, Max gaan doen... en uh, de tweede auto een beetje... Uh, ja, toch uh, wat, uh, wat minder aandacht uh, gaat krijgen. Ja, nou dan nou was het wel zo dat... Uh, dat heeft uh, in feite Lozen ook al gezegd... Dat hij heeft een auto... Hij heeft een beetje de gelijke rijstijl als Max. Dus die auto kunnen ze helemaal gelijk gaan neerzetten voor beide rijders. En dat was met Checo en Max totaal anders. Hè. Checo had een totaal andere rijstijl. Dus die auto werd altijd and anders neergezet. Kan je Steam team ook niet vooruit. Uh, maar hij moet er ook de top 10 in. Met zo'n auto moet je als Max derde staan. staat... Moet je gewoon in de buurt van nou, maar, Jongens en Willems moet je voorbij kunnen. Klaar, met die Red Bull. En uh, en uh, dan mag er van mij nog voor staan. Maar uh, dit is gewoon uh, niet goed. En uh, in feite nu al gelijk kansloos, natuurlijk voor punten te halen in zijn eerste wedstrijd voor Red Bull. Nee? Uh, ik zie niet, ik zie niet ja, misschien op tiende plek, als het een hele rare wedstrijd wordt. Nou, hij zou, zou de top 10 uh, in kunnen gaan. Daar gaan ze ook een beetje vanuit, eigenlijk, hè dat hij. Uh... Ja. Dat u wel de top 10 uh, gaat halen met die auto. Maar ze, heb... zeg, ze zeggen echt dat uh, ja, doordat hij uh, de derde vrije training uh, niet heeft uh, kunnen meedoen en dergelijke. En uh, dat het voor hem uh, echt een hele nieuwe baan is. Dat het daardoor komt dat hij toch wel vrij achteraan ligt. Nou, Geloof je vind... erin? Nee, nou, glauwekul. Een grote glauwekul. Een goede coureur kent een, uh, kent een baan in vijf rondjes. Klaar. En uh, vaak de betere creus zit in 65 rondjes al een snelste tijd neer. Of het nou een heel nieuwe baan is of niet, dan zitten ze al op de dakke die ze willen hebben. Dus uh, je hebt geen honderden rondjes op die baan nodig. Nee, nee, nee, nee dus, vind uh, ik ook. Gas, gewoon gas geven en verder niet kletsen. Klaar. <lacht> ja, Zo is het, en dat geldt ook voor Max hoor. Aankomende nacht uh, gewoon uh, ja. gas geven en dan uh, gaat hij er best wel weer komen. Verwacht ik eigenlijk hoor. Nou, ik, ik, als het gaat regenen ga ik zelfs wel kansen geven voor de overwinning, als er niet eerste bocht, Ik heb zelf het gevoel dat er iets tussen Noors en Verstappen gaat gebeuren in de eerste bocht. Als Noors een slecht gestart heeft, dan gaat Verstappen aandringen. Maar Noors is wel tegenwoordig nu op het moment gekomen dat hij niet meer opzij gaat voor iemand. Dus dan dat, dat kan het best wel zijn dat tussen die twee kles gaat komen Noors en dat, dat Piastri daar uiteindelijk de lachende derde van wordt. En, uh, en, maar wat ik wel mooi vond. Max is het hele weekend vrij relaxed. Die weet wat die, uh, waar hij mee werkt, met welk materiaal die werkt. En die weet ook wel dat hij, en dat is gewoon ja, de ervaring die hij nu heeft, dat hij met die Red Bull niet op snelheid in mijn stappen Dat weet hij gewoon. En, en die gaat gewoon, denk ik, die eerste helft, uh, die eerste paar wedstrijden gewoon zorgen dat ...niet te veel achterstand op in de punten in de telling. Ja. Uh, ja, en, uh, ja, en... ...en, en ook, ook valt toch wel russel ...want ik vond die Mercedes in de training helemaal niet raar. Helemaal niet. En, nee. nee, helemaal niet. En uh, toch een vierde plek beter als gewacht. En ja, jongens, even eerlijk... Uh, ...ik vind het nog steeds... ...ik heb het al eerder in dit programma gezegd... ...ik vind die jongen gewoon te veel gehuid. Die Kimi Antonelli, zestiende hè. Zestiende. Zelfs als ja Gewoon helemaal de Kent Canyon ingevallen. Klaar. Maar, uh, uh, dan heb ik echt zoiets. En ook, wat ik wel weer heel goed vind, hè, als je dan even gaat kijken over die jonge talenten waarvan ik zeg, die stijgen nu al boven mijn verwachting uit. Uh, Bortoletto, gewoon voor, voor ze meer vaart om uh, teamgenootje Hulkenberg. Ja, ja, is dat zo... Ja, dus die jongen, die helemaal afgebrand werd door Helmoet Marco. Ja. Nou, ik denk dat we die jongens maar in de gaten moeten gaan houden. Nou ja, dat, <laughs> dat is helemaal waar. Ja, ja toch? En, uh, dus ja, het is, het is, ik vind het prachtig om we het nieuwe seizoen. We, weten, we, wisten, we wisten dat McLaren snel zou zijn. Nou, we zitten op het ogenblik, denk ik, eventjes uh, een, paar, een paar verdiepingen hoger als de rest. En de rest uh, zal heel erg hard moeten werken om erbij te komen. Waaronder onder andere to toch wel Ferrari 7 en 8, hè. Het machtige Ferrari, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Heb, dat... je, heb, je, heb je een Williams voor je staan op de startkwit, ja, geweldig. Ja, en daar uh, zijn ze ook in, uh, natuurlijk, nu. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, en die wil ook wel wat laten zien aan zijn uh, aan oude team van... Uh, joh, ik rij zelfs in een Williams uh, zometeen meteen voor jullie. Even heel eerlijk, als we een hele gekke wedstrijd krijgen met misschien een keer uh, nog uh, heet dat uh, safety cartoons en dat soort dingen. En die scene zou door een goede tactiek voor die twee ferrais eindigen ja ik denk, ik denk dat ze daar, gewoon, uh, daar in Modena helemaal gek worden. <laughs> dan worden ze echt helemaal gek. ja helemaal gek. Helemaal gek, dus, uh, ja. Ja. ja. En dan denken ze, die nieuwe rode kleur... die werkt ook niet, uh, ja, zeg maar, ook niet, maar. Maar dan kom ik, maar, maar, kom ik helemaal niet meer bij, hoor. Nee, nee, dat is ook zo. Ja, nou ja, ik vond het een mooie, mooie kwalificatie. En uh, ja, Max, uh, die deed natuurlijk heel cool... Uh, voor de kwalificatie van... Uh, we gaan niet eens in de top 10 komen met, uh, ja, met, uh, met de auto. Maar ik denk dat hij wel veel meer verwacht had, toch? Ja, weet je, nou ja, zoverre. De, de, ik denk het, de, dat hij dit... Dit, hij is gewoon het maximale haalbaar geweest. De McLaren zijn gewoon te snel. Dit is het maximale. Hij is gewoon best of de rest op de hand. Denk ik. En hij hoopt gewoon op een rare wedstrijd. En Max, kijk, Max staat er niet om derde te worden. Hè. Max wil winnen. En, maar dat willen ze allemaal. Als je die draais niet hebt de, om uh, niet te winnen. dan heb je eigenlijk helemaal niks in die formule te zoeken. Goed, in een haas ga je niet winnen. Nee. Dan, heb je een hele, dan krijgen we een hele leuke wedstrijd. Ja. <laughs> Weet je. Dus uh, dat gaat sowieso niet gebeuren. Maar. Ja het zou toch een Sonoda zijn Want ik heb bij de... eerlijk, ik heb gezegd bij de introductie van alle auto's daar in Londen... in een hele mooie gebouw... Als het er goed uitziet, dan is het meestal snel. Nou, die racing bull vind ik ook de mooiste auto op de trip. Ik ben het helemaal met Kees. eens. En ze snel. En ze zijn snel. Dus uh, jongens, ik zeg laat maar komen dat seizoen. <laughs> komen. Zeker weten. Nou, we gaan het aankomende nacht uh, allemaal volgen vanaf 5 uur dat de race uh, begint. Ja. Ga je ja. dat wel redden, Renault? Of uh, ja, van, uh... Nee, nee, nee. nee. Ik, ik ben er vannacht uit. Ja, simpel. Want ik, die wil ik op het grote scherm zien en die wil ik zien. Dus ik ben eruit. En misschien ben ik er wel bij. want ik weet, ik, moet er, ik heb het tijdscherm nog niet zien. Want in Amerika gaat ook de 12 uur van Sierpering verstarten, hè? Met ook heel veel Nederlanders aan boord. Dus uh, dat vind ik eigenlijk wel nog, uh, nog, ja. Dat is eigenlijk een race op asfalt, maar je kunt het net zo goed kunnen zitten op de kreppel aan doen. Oh. Dus die, die, die weg, uh, Seabring is zo verschrikkelijk uh, bumpy, zoals de Amerikanen zeggen, dat je de wagens meer met vierwielen van de grond op ziet rijden dan ze met vierwielen op de grond zitten. Dus, uh, en welke ja, Nederlanders uh, doen dan uh, mee aan die race? Uh, nou, onder andere Engel van der Sanden, die kent oh, ik. De ja. van der Helm. Robin Freins, Nicky Katzburg. Oh, grote namen allemaal. Grote namen allemaal. Dus, uh, en Freins uh, uh, van de Helm en uh, van de Zanden zitten natuurlijk ook in de, in de, in de grote boys met de grote auto's, BMW, Porsche en Acura, uh, die ook gewoon kans hebben om die 12 uur te winnen. En vergis je niet jongens, het lijkt 12 uur, lijkt op C-Bring, uh, het lijkt weinig uh, weinig uurtjes maken, maar uh, de rijders vergelijken het uh, maar ongeveer met uh, 36 uur Daytona. Dus zo zwaar is die wedstrijd. En uh, zoveel krijgt de materiaal op de zonemieten. Dus uh, ook uh, daar kan alles gebeuren. Zo, en hoe laat begint die wedstrijd dan? Ja, uh, ik, ik heb, ik heb tijdschema nog niet gezien. <laughs> Goeie, hè? Oké, ah, oké. Okay, okay. Maar ook uh, ergens in de nacht, uh, de, zeg maar. We, moeten we, uh, ja, die gaat ook nog, maar nog beginnen. Maar dat uh, ik, volgens mij vanavond al starttime. Zo, de starttime. Nou, hier gaan we alweer, hoor. Ik heb hem al. Ik zag het op de computer. Ik ben bezig, hè? Altijd goed, hè? Kijk, kijk, kijk. En hoe uh, laat is dat dan? Saturday morning at 10 a.m. begint hij. Nou, dat is dan. Uh, uh, even, even, omrekenen, even omrekenen. <laughs> even omrekenen. <laughs> ik denk dat ze al bezig zijn. <laughs> ja, nee, nou ja, nee. Nee, toch? Nee, of niet? Ze nee, dus moet vanavond beginnen. Vanavond begin. ja, ja, klopt. Dus, dus uh, en dan gaat... Uh, Jongens, een prachtige wedstrijd is dat. Dus uh, ik weet niet of het ergens op te zien is. Vast wel, anders wel livestreaming ergens. Ga dat ook kijken. Want uh, als je auto's echt wil zien stuiteren op een racecircuit, Seaburning, op die betonplaten, je weet niet wat je ziet. Nou, gaan we doen, uh, Rendel. En uh, dank je wel weer voor uh, dit moment. Ja, en uh, we gaan er uh, vannacht van genieten. Het is begonnen, jongens. Zeker, is begonnen. zeker weten. En we, we hebben de zin. Absoluut, helemaal. Oké, okay, een mooie race uh, aankomende nacht. En ik ja, ja. spreek je volgende week weer. En dan weten we uiteraard wie er gewonnen heeft. Ja, gaan we zien. Gaat het oh, komen. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in travel. Girl, you're so young and pretty And one thing I know is true If you did before Richard en ik blijven nog even zitten tot vijf uh, uur op uh, dit plekje, tolweg 10 aan. Bij de Stolverse Radio. Die animals hoor je. We've got to get out of this place. Animals? betekent tijd voor het uh, dier van de week waarschijnlijk. Ja, ik heb ook een animal. Ja, nou ik ben benieuwd. Welke animal heb jij? Ja, ik vertel het even vanuit, uh, vanuit de hond in deze kwestie. Hallo, daar ben ik dan. Donna. De Jack Russell, dame van net drie jaar. Mijn baasje is overleden, dus nu zoek ik noodgedwongen een nieuw huis. Ik ben vriendelijk naar mensen en gek op aandacht, maar wel als ik je iets beter ken. Er is gewoon veel gebeurd de laatste tijd, zoals je wellicht begrijpt. Oudere kinderen in huis zouden prima moeten kunnen. Met andere honden kan ik prima overweg en ik wandel ook graag. Samenwonen met een reutje zou ik dan ook moeten kunnen na een kennismaking. Ik ben gewend om los te lopen in het bos, dus na gewenning zou het prima weer moeten kunnen. Alleen thuis zijn ben ik niet gewend, omdat ik altijd thuis was met mijn baasje. Ik zoek dan ook mensen die alle tijd en geduld hebben om dit rustig op te bouwen en aan te leren. Kan je mij alles bieden wat ik nodig heb? Laat er snel wat van je horen. Nou, als je belangstelling heeft voor deze hond, kijk dan op de website van het Dierenhuis Kennemerland. of breng een bezoekje aan het asiel. Oké, okay, dankjewel, Dier van de Week. Ik zeg woef. <laughs> One second, please. Everybody's here. And what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Mr. Barry White was dat. En let the music play. Dan gaan we naar Duintjesveld, naar uh, Piet uh, toe... voor de wedstrijd van vandaag uh, tegen Sporting on Dijk. Je bent toch niet in slaap gevallen, hè Piet? Hoe gaat het daar? He? Nee, nee, beslist niet. Het is een hele attractieve wedstrijd. En, uh, ja, wij soms is natuurlijk op zoek naar de tweede goal. En uh, dat wil dat, dat, dat maar even niet vlotten en we hebben meerdere kansen... En, uh, met name Fernando Lewis, die, die is het vizier staat niet helemaal op 100%. Uh, en, we ze zijn wel sterker, maar hij moet hem wel maken, zeggen we altijd. Zeker. En, en dat is nog niet zover. We hebben inmiddels drie wissels aan het toegepast bij Zandvoort ook: <truimert> we het zat op het middellijn. Christine is erin gekomen, Pakker is erin gekomen. En, uh, en ook een nieuwe debutant, Remco van de Meijer Bier, is erin gekomen. Silvio, uh, Guido Bassi die is uh, met de blessure uitgevallen, wel vervelend. Dus ja, we zijn op zoek naar die uh, tweede goal. En, uh, en, en, Zolang de tweede niet is, is de gelijkmaker dicht bij huis. Dan gaat hij weer. Het lijkt wel of we het allemaal te mooi en te lang willen doen. En uh, uh, toch, als die gasten eruit komen van Andijk, moet je goed op je hoede zijn. Ja, achterbal nu. Dus ik stel voor dat we nog even terug gaan en. Uh, ik hoop heel gauw te kunnen appen dat we op de tweede... er is een antwoordje zo nog geven, Zeker, doen we. Dankjewel Piet okay. voor uh, dit moment. Nog steeds uh, inderdaad uh, op jacht naar uh, 2-0 daar op Duintjesveld. Meer gauw, houden. Nu bij de Sanfordse Radio. Zo gaat die acht minuten door, hè? want uh, ja, normaal uit de jaren zestig uh, zijn allemaal hele korte platen. Nou, CCR, Clear, Clearwater Revival, die dachten van dat gaan we even doorbreken met een uh, nummer van ruim acht minuten. Uh, Susie Kiel hoorde je op de Sanfordse Radio. Leuk hè Richard? Mm -hmm. Zeker weten. Nou, je hebt uh, nog een uh, evenementje dat ja. eraan gaat komen over een jubileum. Ja, het is geluk. Die, uh, op woensdag 19 maart viert Juttersgeluk een bijzonder moment. Het is uh, dan een tienjarig uh, jubileum. En dat uh, moet dat natuurlijk. Aankomende woensdag is dat. Uh... Ja, ja oké. Okay. Ja. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Dus daarom uh, nodigt Juttersgeluk iedereen uit van harte. om samen deze feestelijke dag in Zandvoort te beleven. Nou, kom dan uh, woensdag 19 maart langs bij diverse locaties in Zandvoort in ontdek. Wat Jutters geluk uniek maakt en laat je inspireren door activiteiten, verhalen en ontmoetingen. Wat kun je zoal verwachten? De open dag biedt van 9 uur, s ochtends tot 3 uur, s middags een doorlopend programma. Dus je kunt op elk moment binnenwandelen en aansluiten bij activiteiten. Zoals Jut mee op het strand. Ontmoet Jutters bij de Jut Unit op het terras van de haven van Zandvoort. Neem een emmer en ga zelf aan de slag en breng je vondsten mee terug. En als dan krijg je dan een gratis kopje koffie of thee. Of bezoek Juttersgeluk aan de Kerkstraat 1A. Lees meer over de impact van Juttersgeluk. Bewonder de prachtige producten en help mee bij de vervaardiging van nieuwe items. In de recyclewerkplaats van Zandvoort Noord. In Zandvoort Noord kun je het proces van plastic sorteren, schoonmaken en recyclen op het, terras. Of, sorry, op het terrein van Spaarne-landen ervaren. Meld je aan via de website www.juttersgeluk.nl juttersgeluk.nl En vier dit bijzondere jubileum samen met Juttersgeluk. Nou, vier mooie activiteiten uh, om het uh, jubileum te vieren van uh, Juttersgeluk. En doe er uh, lekker aan mee, want het zijn uh, hele leuke dingen wat je allemaal kan doen. Dit is ook zo leuk, hè? Spooky en zoen en hey, swinging on the star. Je, dit van Spooky en Swing on the Star? Het is niet voor niets hè, vrolijk, natuurlijk, Piet. Want uh, ja, volgens mij zijn we allemaal wel vrolijk, hè, wat er allemaal gebeurt ja, uh, daar op het we veld. Zijn, we, zijn, we zijn hartstikke vrolijk. Het wow. zonnetje is weg. Het zonnetje is weg, maar het veld is heel zonnig. Zeker, ja. Een hele... Inmiddels, uh, zeg maar, we zijn uh, volop in de aanval. En uh, dat heeft uh, in de 38e minuut uh, geresulteerd in de tweede die, uh, een tweede goal. Die Louis ging op rechts door en gaf de voorzet. En Otman Vertout, die uh, maakte hem heel mooi af. Uh, nou, nog kort daarna, één uh, minuut later, uh, weer Louis over rechts. En nu ging hij alleen door. En uh, hij maakte meteen... Uh, 3-0. Vervolgens uh, gaat daar die bakken nog een keer door. En die weet ik dieper op het L8, allerlaatste moment tegen te houden. Dus we staan 3-0 en we zitten ongeveer in, in, de, in de 40ste minuut. Dus nog een minuutje of vijf met een beetje bijtelling erbij nog. Dus 3-0 verzand. Wauw! kant op. Lekker, lekker. Ik heb hier even, even iemand die iets wil zeggen, mag dat? Ja, hij is uh, koperbaas zeker. Ja, koperbaas. Ja, koperbaas. Ja. Hallo, Jaap. Goedemiddag. We doen het, we doen het vandaag even met z'n tweeën. Uh, Oké, okay, maar je komt er een, is, een beetje laat in dan, uh, de, ja, in de laatste uh, vijf minuten. Nou, ja, Maar goed, uh, nu kan Piet ook even een beetje meekijken uh, van wat er op het veld uh, gebeurt. Dus uh, ja, dan zal ik even nog een aanvalletje meenemen, want Dani Bakker speelt zich vrij. En wellicht komt er misschien nog een vierde goal eruit. In ieder geval, Kastien, die heeft de bal. Die gaat naar Lewis. Lewis die geeft hem voor. En ja hoor, bijna. Ik zou het bijna zeggen, vierde goal. Maar op uh, Otmanen vertoe, die voor zijn broer erin is gekomen, schiet alleen tegen de sluitpost van Andijk. Op. Dus ja, uh, er staat zomaar nog een vierde goal. Hoewel, misschien komt hij nu nog. Want Fernando Lewis staat vrij. Nee, de assistent, de scheidsrechter van Andijk... Vlacht weer voor dezelfde maal uh, voor buitenspel. Er waren twee keer een uh, situatie dat man uh, vlachtte terwijl het niet echt buitenspel was. Uh, nu wel, uh, want nu uh, staat uh, een speler van Andijk uh, buitenspel. En gaan wij zo langzaam rond op naar het einde, Rob. Zeker, nee, actie genoeg zouden vlak voor het uh, einde ja, van ja, de wedstrijd. Uh, ja, ja, dat uh, kun je wel zeggen. En uh, ik denk dat SP Zandvoort uh, goede zaken doet uh, vandaag. Want, Zeker. Uh, ja, die drie punten kunnen ze wel gebruiken. En dan nog maar één puntje en dan uh, zijn we er alweer voorbij, uh, zeg maar. Uh, nou ja, ik uh, ken de tussenstand niet helemaal uit mijn hoofd. en Die heb ik niet helemaal pa paraat. Maar goed, uh, het is wel zo dat, ja, uh, dat uh, SV's antwoord... Uh, dan een beetje weer wat omhoog kan kijken met dit uh, resultaat. Mooi, ja, als we maar in de, de derde klas blijven, blijven hè. Uh, dat is wel de bedoeling en uh, nou ja, uh, ik, ik weet niet of ik uh, dat ook even mag melden Piet, dat er een, een, uh, een, waarschijnlijk ook een nieuwe trainer is. Ja, die, die hebben we al gehoord. Die, die heeft Piet, Piet al gebeld. Ja. Ja. ja, en daar komt bijna nummer 4 aan. Uh, Dani Bakker die stond alleen voor de, voor de goal, maar uh, die ging er niet in. Uh, nee, maar uh, er zit uh, muziek in uh, voor uh, de SV Zandvoort uh, de komende, uh, komende tijd. Heel mooi en allemaal jonge, jonge gasten, zeg maar, die het veld opkomen. Helemaal goed. Hoe doet uh, de nieuwe keeper het uh, Vraag. Uh, Boris Valkov, uh, dat doe jij op. Ja. Nou, die, uh, die staat, uh, nou ja, uh, hij heeft, uh, mm, ik vind het dan niet echt veel te doen gehad. Maar uh, in de laatste fase moest hij toch wel even een paar keer handelend optreden, uh, want... Uh, nu ook weer, want er wordt toch nog even een corner voor, uh, voor Andijk Die, uh, die uh, gaat aan de, aan de linkerkant van het veld uh, helemaal genomen worden. En ik weet niet uh, hoe uh, Boris Valkhoff uh, zich daaruit uh, gaat redden. Nou, uh, Ze staan bij Eswar Zandvoort nu te kijken hoe die bal genomen. Korte corner, gaat nu uh, balletje hoog. En die keeper die stopt hem inderdaad weg. En opnieuw, en die bal verdwijnt ook over het doel. Dus ook die kans voor Sporting Andijk gaat verloren. Maar ja, Boris Valkhoff... Ik, uh, ik vind dat die man niet veel te doen heeft uh, gehad. Oké, okay, oké. Okay. Nou, daar ja, heeft hij ja, zich... hij uh... houdt nul wel. Zegt. Uh, Piet zegt net, uh, die houdt een nul wel. Dus. Nou ja, dat zijn hele mooie berichten voor uh, deze keeper. Dankjewel, Jaap. En dankjewel, Piet. En uh, ja. mocht er nog wat uh, veranderen aan 3-0, dan horen we het graag van jullie. Ja, is goed. Oké, okay, tot de volgende. Hoi. Richard dat hij nog nieuws te melden heeft. Maar dat heb ik ook hoor. Ja. Want het is 4-0 geworden. En dat is uiteindelijk ah. de uitslag tegen Sporting Amdijk. Dus SV Zandvoort een hele mooie winst op Duinsjesveld. 0 of 4-0 is het geworden uiteindelijk. En jij gaat nog even naar het schaatsen toe. Ja, er is ook de uitslag van de 5000 meter dames is nu bekend. Merel Konijn die is derde geworden. Die heeft brons. Mooi. En het goud ging naar de Italiaanse Francesca lolle -Briccia. En de Noorse Wiklund Die is uh, uh, zilver. Dus bijna een feestje, maar net verpest door die Italiaanse. Ja. Oké, okay, nou, mooi nou ja, nieuws. Ja? Meer wel eens een Nederlandse? Ja, dat begrijp ik. Maar de Italiaanse heeft het verpest voor het een Noorse feestje. Want die is tweede geworden. Ja. Oké. Okay. Nou, Fred, jij bent er ook weer. Schuif even aan, pak een microfoon ja, erbij. Ik, ik ben oh, hey, goedemiddag. goedemiddag. Even in het kort, want ik heb heel weinig tijd. Wat ga je vanmiddag allemaal doen tussen vijf en zeven? Uh, we gaan eventjes uh, bellen met wat mensen natuurlijk. En uh, ja, Jeroen is inmiddels al uh, aangeschoven. Jeroen uh, Weerdenberg. Goedemiddag. Hey, een hele goede middag. Dus uh, daar gaan we eventjes een uh, gesprek mee hebben: over zijn nieuwe single. Ja. En uh, ja, die is getiteld Ik Droom Alleen Van jou. Uh, Jesse Fields gaan we bellen. En uh, Gian Gianlu Luca. Gianluca. Gianluca. Zo, zo moet ik het zeggen, ja. En uh, uh, ja, hij heeft ook een nieuwe single Als Je Kijkt. Oké, okay, nou, zfm-live.nl kan je ook kijken in de studio. Ja, dus, ja uh, daar kan je alles meekijken. Als je kijkt, nou, verzoekplaat ook, hè. Ja. zfmartiesten.nl Ja, eventjes uh, een mailtje sturen en dan... Uh, komt hij vanzelf bij mij terecht. Mooi. Dankjewel, veel plezier. En dankjewel ook Richard voor je bijdrage. Volgende week zijn we weer van de partij. Ja, dan met z'n drieën. Ja, met z'n drieën. Daarover hoor je allemaal na vijf uur. Ja, met z'n zelfs. Dat hoor je allemaal na vijf uur. Ja. Dat klapt Fred daarover alvast het een en ander. Oké, op naar het nieuws. En deze wilde ik nog even draaien hoor. Tot slot... De plaat van America en Sister Golden Air. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Zandvoort voor jou tussen twee en zeven uur. Hier komt hij aan, hè? die mooie plaat uit de jaren zeventig. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. That I set my sights on Monday, and I got myself undressed.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 You too hard to find But it doesn't mean You ain't been on the mind. Will you meet me in the middle? Will you leave me in the air? Will you love me just a little? Just be enough to show you care Will I try to fake it? I don't mind saying I just can't make it